De politie heeft een amber-alert uitgegeven voor een jongen van 13 uit Wassenaar. De jongen kwam vanavond niet thuis nadat hij folders had rondgebracht. De politie vond zijn fiets en heeft naar hem gezocht bij zijn vrienden... en op andere plekken waar hij zou kunnen zijn, maar hij is niet gevonden. Annas uit Wassenaar is 1,68 meter lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg een groenjek van het merk diesel en een bruine broek. Een amber-alert is een landelijke waarschuwing van de politie... bij de vermissing van een kind. In Almelo is de man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op het stadhuis een ambtenaar heeft neergeslagen met een hamer. Het is een man van 41 uit Almelo met psychische problemen. Hij is een bekende van de politie. De ambtenaar is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig die zijn is niet bekendgemaakt. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de mishandeling of het motief van de dader. In verband met technisch onderzoek is het stadhuis in Almelo morgen gesloten tot 1 uur. Het bestuur van de Amerikaanse padvinders heeft een besluit over de toelating van homo's uitgesteld. President Obama, die ook erevoorzitter is van de Boy Scouts of America, heeft de wens uitgesproken dat homo's worden toegelaten tot de organisatie. Maar er is ook veel tegenstand. Het bestuur van de Amerikaanse padvinders wil meer tijd voor overleg. Het is de bedoeling om in mei de knoop door te hakken. Het Nederlands elftal heeft in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië met 1-1 gelijk gespeeld. Het bleef tot in de blessuretijd 1-0 voor Nederland, na een doelpunt van Germain Lens, maar vlak voor het einde maakte Marco Ferratti gelijk. Het weer vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land en de minima liggen tussen min 2 in het oosten en plus 3 aan zee. Overdag ook buien met hagel en natte sneeuw en het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Opnieuw goede nacht. In het komende uur mag u uw indianenverhalen vertellen. Want mijn gast is nog steeds Serf Wiemers. Hij studeerde ooit af op het thema Indianen in het volkenrecht en sindsdien zet hij zich in voor de Noord-Amerikaanse indianen. Zo probeert hij bijvoorbeeld de Nederlandse politiek... minister Timmermans van Buitenlandse Zaken voorop... ervan te overtuigen dat een verdrag van precies 400 jaar geleden... gesloten tussen Nederlanders en Indiaanse stammen... die woonden in het gebied dat nu New York is... nog steeds geldig is. Want luidt de slotbepaling niet dat dat verdrag geldig is... zolang het gras nog groen is. Servimas is hier, eh, zoals gezegd, nog steeds te gast. Hij gaat ook uw vragen graag beantwoorden. Maar we zijn ook benieuwd naar uw eigen ervaringen met Indianen. Was u al eens in een uh, Indianenreservaat? Bezocht u wel eens een tentoonstelling over de Indiaanse cultuur... zoals die nu bijvoorbeeld in Leiden en Amsterdam te zien zijn? Mengde u zich vorig jaar in de discussie of zangeres Joan Franca... al dan niet met een Indianentooi op naar het Songfestival mocht of is al met al uw favoriete, uw favoriete Indiaan nog steeds kluk, kluk. Bel ons op 0800-121, mail naar kazaluna uit of Twitter met hashtag kazaluna. Kees, goeienacht. Hallo. Dag Kees. Wat zijn geef, jouw he? Dag Kees. Wat zijn jouw ervaringen met Indianen? Ik heb uh, in verband met de aardbeving in 1970 in Peru... ben ik uh, twee jaar daar geweest om te helpen bij de wederopbouw. En dan maak je kennis met uh, Anders-Indianen... en met de Aquaruna's, dat zijn de Amazone-Indianen. En ik moet zeggen, het zijn de mensen die ik uh, ontmoet heb... en die ik nog steeds het meest integer vind, vriendelijk vind... en uh, ja, eigenlijk de liefste mensen die ik ontmoet heb... twaalf uh, jaar uh, in de tropen zitten. Ja, wat maakt die mensen zo lief en zo integer, Kees? wijze waarop ze omgaan uh, met elkaar. Uh, en dan zit je dus wel in het binnenland van Peru. Uh, dus niet aan de kust. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? We hebben daar op een gegeven moment een waterinstallatie gemaakt... dat mensen drinkwater krijgen. En dan is er ook nog een burgemeester van een dorpje... en die zegt dan... Uh, ik heb niet gestudeerd. Ik heb geen titels... Maar de woorden die ik spreek, die komen uit mijn hart. Ik denk dat dat op een gegeven moment gewoon uh, ja, een stuk integriteit is. Ja, S Serviemers, herken je dat beeld van indianen? Dit zijn dan natuurlijk Zuid-Amerikaanse indianen. Jij kent met name de Noord-Amerikaanse indianen. Ja, zeker. Nou, wat, uh, wat de luisteraar zegt, Kees, wat Kees zegt, uh, dat je dat ze misschien, dus, dus misschien niet gestudeerd hebben... Uh, maar toch heel veel wijsheid hebben. Een wijsheid die misschien uh, komt niet uit boeken... maar uit, uit hun relatie met de natuur, relatie met elkaar. Uh, tradities uh, die uh, van generatie op generatie zijn overgegeven... dat is ook een hele belangrijke wijsheid. Zoals wij het verdrag waar we eerder over hadden... Uh, soms op de letter zitten na te vlooien. Indianen zeggen, wij hebben het gewoon van generatie tot generatie. Vertel het, fair. Uh, oral history. Dat kan ook heel erg mooi zijn. Dat ook een hele rijke bron zijn. En ik kan me heel goed voorstellen als mensen een indianenreservaat bezoeken in Zuid-Amerika of Noord-Amerika... dat de eerste indruk is, hè, het is een armoedig zootje. Maar uh, vaak uh, zit er achter toch uh, een mooie cultuur... en ook een hele rijke cultuur, die wij misschien niet altijd onmiddellijk begrijpen. Maar zoals Kees nu zegt, als je daar een tijdje zit... dan uh, leer je eigenlijk ook heel erg van, uh, veel van, uh, van waarderen. Ja, Kees, jij, jij hebt indianen dus ontmoet in Peru, zeg je. Hè? Daar heb je jarenlang gewoond, je hebt jarenlang met ze gewerkt ook... Um, Leeft daar ook dat streven naar uh, zelfbeschikking? Uh, weet ik niet. Je moet natuurlijk niet vergeten dat Peru... Uh, dat is een land uh, met bergen tot 6000 meter. Een hoogvlaktop op 4000 meter. Ik woon dus zelf op 3000 meter. En werkte onder andere aan het herstel van irrigatiekanalen op 4500 meter. Uh, daar is geen reservaat, dat is eigenlijk hun woongebied. Uh, waarschijnlijk al weggedreven. Net zo goed als dat je dat in uh, Noord-Afrika ziet. Uh, daar de Arabieren zitten aan de kust en de oorspronkelijke inheemse bevolking die is de Sahara in uh, gedreven. Mm -hmm. En dat merk je daar ook. Uh, en, uh, zij leven daar dus gewoon met z'n allen. Niet zozeer in een reservaat. Maar dat is gewoon hun woongebied. En daar zijn ook hun heilige bergen. En noem maar op. Uh, nee, Machu Picchu. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Mm -hmm. uh, een een Chileens liedje geeft misschien ook aan... Uh, hoe de mensen in hun eenvoud de dingen toch uh, waarderen. Of uh, waarderen zien. Uh, dat is, als je dat eventjes in gedachten hebt er zit een trommel natuurlijk toom toom toom toom toom toom toom. en dan de la sierra vengo yo vengo yo ando. Esse caja que trago no tiene ojos no puede llorar no tiene boca no puede hablar, eh, dus je komt uit de bergen, de dus ja. Uit jouw woorden en uit dit liedje ook, wat je zo mooi zingt. Uh, ja, spreekt een enorme liefde voor die Indianen daar mis je ze niet ontzettend? Nee, want ik ken ze toch in mijn hart. Ja, dat, dat ik vind heb... ik de haast Indiaanse wijsheid. <laughs> nee, nou laat ik het zo zeggen. Ik. ik... gesteld het, ben ik minder dan een hond. En dat heeft mij eigenlijk mezelf vertrouwen gegeven. Dat heeft me mij bij mijn intuïtie gebracht. En uh, je, ik, ik kan overal rondlopen zonder te verdwalen, noem maar op. Ik denk dat ik dat uh, gewoon meegekregen heb. Als het stormt in de bergen, dan kun je daar ook naar luisteren... wat er gezegd wordt. Hoe bedoel je dat? Uh, het is de stem van de natuur die tot je spreekt... Maar die moet je wel leren verstaan. Dat is intuïtie. Ja, en die intuïtie heb je daar uh, uh, uh, ja, eigenlijk meegekregen als het ware. Daarin uh, je leert ermee omgaan. Uh, ik heb uh, eerst in zes weken ook in Cusco gezeten. En ik uh, ben ook naar P Machu Picchu geweest. En dan blijf je dan gewoon s'nachts slapen. Uh -huh. En eigenlijk uh, krijg je dan pas een beeld van het... Van alles wat het is eigenlijk. In plaats van daar even rondrennen. En. Uh, achter een groep toeristen aan is heel makkelijk. Want die verliezen toch hun fotorolletjes. Dus die hoef je zelf niet te kopen. Want die hebben het te druk met praten. En waar zijn we nu? According to the timetable, dit must be Machu Picchu. Mm. Yeah. Uh, ik was ook. Uh, toen ik weg klaar was met mijn contract daar. Uh, ben ik naar. Uh, ja, kun je naar Nederland gaan natuurlijk. Ik zeg, nou betaal mijn ticket maar uit. En ik heb de bus genomen. En ik ben door Noord, uh, het noorden van uh, Ecuador, Colombia, uh, Midden-Amerika... ...tot uh, Vancouver gegaan en, en alles rondgegaan. Toevallig kwam ik in Minneapolis. Het was 1973, 1972 nog, het eind eigenlijk. Mm. En daar... Uh, had ik ook in contact weer met iemand omdat ik diplomaat was. Dus dan kun je overal door gezinnen opgevangen worden. Ja. Dus ik kwam in Minneapolis en uh, nou ja, dan bel je eventjes. Dan komt dus er zo'n omaatje in een hele grote auto. En die rijd je naar rond. En op een gegeven moment stopt ze. En dat dus omaatje ik... was, was ook iemand van een Indianenvolk? Nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee. Dat was een immigrant. Oh, dat was een immigrant. Kijk, ik even de draad met de Indianen een beetje kwijt, Kees. Want we zijn nee, nu in deze Minneapolis. Die komt eraan. Oh, oké, okay, oké. Okay. Er komen veel Indianen in Minneapolis. Oké, oh, oké. Okay, okay. En op, Kijk, was dat dat een Indianen, ja. stopt zij dus. Ze zegt, look at that. There are Indians. They are walking on the street. Isn't that awful? En lopen Indianen over straat. Is toch belachelijk. Dat was de tijd van dat niet. Toen was dat net gebeurd. Ja. En eigenlijk was ik toen sprakeloos. Maar ja, het was wel een gastvrouw. Dan denk ik, hallo... Ze hebben wel oudere rechten dan jij hebt. zeker na ja, al jouw mooie ervaringen daar in Peru... Uh, uh, kon je je woede misschien moeilijk inhouden. Kees, ik uh, bedank je de, voor, de, voor je... De beleefdheid vraagt dan van je dat je, en dat heb ik ook geleerd... dat je je woede wel inhoudt. Ja. Kees, ik bedank je voor je mooie verhalen. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, graag gedaan. En een goede dag ook dag. van jullie verhalen. Dank je wel. Dag Kees, Dag. Sene uh, uh, jij zit je dus in voor het naleven van dat uh, contract uit 1613. Uh, hm? Waarin staat dat dat geldig is zolang het uh, gras groen blijft. Na aanleiding van de open brief die je daarover geschreven hebt... aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... reageerden ook drie wetenschappers. Harry Hermekens, Jan Noordegraver en Nicoline van der Sijs. Volgens hen gaat het bij dit verdrag om een vervalsing. Zou het niet authentiek zijn? Dan dat concluderen ze op taalkundige gronden. En ze zeggen, de indianen kunnen in ieder geval... aan dit verdrag geen rechten ontlenen. Ze zeggen niet dat mensen die moeten inzetten voor de mensenrechten. Nee. Daar hebben ze het niet over. Maar dit verdrag dat is niet voldoende om daar rechten aan te ontlenen... En een van die wetenschappers, Jan Noordegraaf... die mailt ook, die zegt... Uh, wat kan de heer Wiemers vertellen over die Nederlandse tekst? In 1987 is er uh, in een Amerikaans tijdschrift al eens betoogd... dat deze Nederlandse tekst een twintigste eeuwse product is. Waarschijnlijk van de hand van de ene dokter van Loon. Omdat de uitdrukking, zolang het gras groen is... in het 17e eeuwse Nederlands niet voorkomt. Ja, en ja, nou, ik ben uh, natuurlijk blij... Dat, dat meer mensen zich met het dag bezighouden. Eigenlijk alleen maar belangrijk... Uh, kijk, wat sowieso buiten kijf staat... is dat uh, sinds 1613 er een bondgenootschap is. Een hecht bondgenootschap tussen de Mohawks en de Nederlanders. Dat is ook het jaar waarin uh, dat fort uh, Nassau is gesticht... in het gebied van de Mohawks. Um, uh, inderdaad, in de jaren 80 is een uh, wetenschapper geweest... die getwijfeld heeft aan de authenticiteit van de tekst... die op dat ogenblik uh, circuleerde. Uh, dat is alweer een tijdje geleden. En inmiddels zijn er andere wetenschappers uh, die er ook naar gekeken hebben en die uh, volhouden dat het wel uh, authentiek is. Uh, volgens mij hoeven we die discussie niet echt over te doen. Als het gaat om die uitdrukking zolang het gras groen is... Uh, daar hebben ook meer wetenschappers naar gekeken. Die hebben ook teksten gevonden uit uh, de jaren 30 van de 17e eeuw, dus 1630. Uh, teksten tussen de Nederlanders en, uh, en de Indianen in datzelfde gebied. En daar werd het ook al gebruikt. Dus het is wel degelijk een uitdrukking die bestond uh, in die tijd. Uh, en... Uh, er zijn ook meerdere referenties aan het verdrag. behalve die verdragstekst zelf. Maar zeg je eigenlijk.? Ik vind het niet zo heel belangrijk. of die verdragstekst helemaal goed is overgekomen. overgeleverd is. Feit blijft dat dat verdrag gesloten is. En daar moeten we. Eh, op basis daarvan. moeten we nu stappen nemen. Precies, precies. De essentie is dat er een verdrag gesloten is uh, op dat moment. De essentie is dat er een bondgenootschap is, een hechtbondgenootschap is... wat toen uh, toegestart is. En of de circulerende tekst precies uh, uh, waar is. Nou, ik, ik hoor meer verhalen, meer wetenschappers zeggen dat het wel klopt en dat het niet klopt. Maar goed, die discussie is dan eigenlijk niet meer zo essentieel. Nee, die vind je in dit verband niet uh, relevant. Dan een tweet uh, van FVKWNL. Die zegt, zijn indianen uit overtuiging voor gokken? Wat is die overtuiging dan? Dat is inderdaad wel een goede vraag. Want je ja. zegt dat het zijn mensen die dicht bij de natuur leven. Die, die, die uh, wijsheid in zich dragen. Ja, ja gokken en wijsheid. Oh. Ja, ja, ja, ja. Nee, zeker. Nou, het is wel interessant dat het ook onder de Indianen zelf... een uitgeleid discussie is geweest. Uh, ze hebben de mogelijkheid om die uh, gokpaleis op hun uh, reservoir te bouwen. Maar moeten ze dan ook wel doen? Uiteindelijk uh, hebben uh, vrij veel Indianen gezegd... ja, wij zijn... Het arm, de armste bevolkingsgroep in de Verenigde Staten. Uh, wij zijn altijd achtergesteld. Wij zijn altijd uh, beroofd van de mogelijkheden... om in ons eigen levensonderhoud te voorzien. He, natuurlijk doordat uh, uh, de traditionele manier van leven is uh, afgenomen. Nu hebben we eindelijk een mogelijkheid. Ook al is dat niet onze mogelijkheid. En nu zou het weer niet mogen. Uh, dus over het algemeen zeggen ze... Ja, wij uh, zijn niet voor gokken... Uh, maar ook niet per se tegen, maar als, als, het, als die mogelijkheid bestaat... en andere mensen willen gokken, dan, dan bouwen we zo'n casino... en dan uh, gebruiken we de inkomsten op een manier die wel een duurzame Indiaanse manier is. Dus uh, bijvoorbeeld, ik noemde eerder uh, vorige uur de Piqua-Indianen... die in de buurt van, uh, van New York en Boston uh, een casino exporteren En hun geld wordt gestopt in de gemeenschap. En bijvoorbeeld ook in musea, ook in andere reservaten die iets wat minder goed hebben om uh, de cultuur te behouden. Dus ze maken van nood een deugd, uh, als het ware. Ze, ze hebben een manier gevonden om geld te verdienen... maar dat geld wordt wel goed ingezet, zeg je. Ja, zeker. Hoewel zeker. ze het misschien niet altijd uh, eens zijn over het feit... of Gokken daar de juiste methode voor is... of zo'n casino daar de juiste methode voor is... maar de mensen die daar geld mee verdienen... die zitten dat geld op een goede manier in. Ja, wordt op een duurzame manier ingezet. Ten behoefte vaak van de Indiaanse cultuur. Dus ook in andere reservaten over, de, over Amerika verspreid. Anne, goeienacht. Anne, hoor je mij? Anne? Nee, Anne hoort mij niet. Dus dan ga ik nog even naar een andere mail van uh, Mieke de Koning. En Mieke die zegt, uh, gelukkig zijn er nog meer Nederlanders... die zich bezighouden met de Indianen. Een gymnasiumvriend van mij, Ewald Hekking... is in de jaren tachtig naar Mexico geëmigreerd. En houdt zich daar al een jaar of dertig bezig... met het revitaliseren van Indianentalen. In het bijzonder het Otomi. Hij heeft uh, kort geleden zijn woordenboek Otomi Spaans gepresenteerd... en is de enige Nederlander die vijf Indianentalen beheerst. Ik zal hem zeker op de hoogte stellen van de mogelijkheid. Om dit interessante gesprek op internet uh, terug te beluisteren. Hij is nu wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Keretaro. Uh, Mieke de Koning schrijft dit mailtje. Dankjewel, Mieke. Uh, Otomi, ken jij die taal? Nee, het is kennelijk een, een uh, taal die in Mexico uh, wordt gesproken. Onder India. Ik, ik ken dat gebied niet. Wat wel uh, goed is dat dit soort dingen, dit, dit soort initiatieven ontstaan. Uh, want uh, als je kijkt uh, naar de Verenigde Staten alleen al. Daar worden honderden uh, Indiaanse talen gesproken. Ik had alles bij elkaar is van 300. Maar per, uh, per dag uh, verdwijnt er bijna eentje. Uh, er zijn zeker van de kleinere, kleinere stammen... sterven gewoon de, de, de, de sprekers van die talen uit. Ik heb wel eens een keer een kaart gezien die door de Verenigde Naties is opgesteld. En dat is best wel triest. Als je, als je dat ziet, de groepjes worden steeds kleiner. En wat dat betreft is het ook een constante strijd van veel Indiaanse volken... om toch te proberen hun taal te behouden. En maar voor de kleinere stammen, voor de kleinere taalgebieden... Uh, lukt dat ook niet. Nee, dus wat dat betreft is dit een uh, belangrijk initiatief. Het is een heel leuk initiatief, heel goed, ja. Ja. Spreek je ook een taal? <laughs> Hooguit een paar woordjes, maar Achteren nee. Achtoos nee. een paar woorden. <laughs> uh, ooit was de film uh, Dansen met wolven. Deze ja. wolfs. En dat was dan uh, uh, kat uh, Katanka na owa -chi. Ja, Katanka betekent uh, wolf en uh, -chi, uh, dansen. Uh, en uh, de bison uh, werd de tatanka genoemd. Uh, en uh, de grote geest, de wakan tanka, dus tanka is groot. Mm -hmm. En groot komt zowel voor in uh, de bison als in de grote geest. Nou, dat zijn toch een paar woorden, uh, Indiaans. Uit de mond van uh, mijn gast, uh, vannacht, Serf Wiemers. Als u vragen heeft over de Indiaanse cultuur, met name in Noord-Amerika... dan kunt u ze stellen aan Serf. Ook uw eigen ervaringen zijn van harte welkom met Indianen, misschien met u in... in de in een Indianenreservaat op bezoek geweest. Was u op die tendoonstelling in de Nieuwe Kerk... of die tentoonstelling over Totempalen in Leiden? Misschien was u daar wel naartoe geweest. Uh, al uw ervaringen, uh, ze zijn welkom op 0800-1121. Mailen kan naar Kazaluna. en Twitter. Ik kan met hashtag Kazaluna. Ik ga het nog eens proberen. Anne, goeienacht. Uh, goeienacht. Anne, ik heb je aan de lijn. Daar ben ik blij mee. Uh, uh, is goed. <laughs> Anne, wat zijn jouw ervaringen met Indianen? Uh, nou... Ja, mijn ogen zijn ook een beetje geopend um, om eens te kijken hoe de Amerikaanse regering met uh, Indianen omgaat. Ik ben uh, in een reservaat geweest in uh, New Mexico. Daar woonde een neef van mij dichtbij. Wij gingen naar de regen dansen en daar kwamen al die stammen bij elkaar. En uh, hadden zich helemaal versierd met, uh, uh, ja, met uh, bladeren en uh, we speelden op fantastische trommels. Echt, het was een indrukwekkend gezicht. En aan, eind, aan het eind van de dag we het van de regen, dat was, wel, dat was wel knap, want het regende daar bijna nooit. Dus die dansen hebben we blijkbaar wel eens geholpen, ik weet het niet. Mm -hmm. En wij gingen daarna met al die mensen, gingen we uh, van die pueblos, ze, ze woonden daar niet in tenten, maar ze wonen daarin van die huizen uh, waar, uh, waar hele gemeenschappen mm -hmm. in woonden, dan uh, gingen we eten. En dat was een merkwaardig uh, mengsel van uh, katholicisme en, uh, en oude indianencultuur. Dat vond ik wel heel opvallend. Een, een mengsel van katholicisme en de indianencultuur. Ja. Waar, waar zag je dat aan, Anne? Ja, dat, nou, ze hadden, ma hadden beeldjes, Maria-beeldjes... op de schoorsteenmantel staan in die, in die huizen... waar we uitgenodigd werden om te eten. En ze hadden de hele dag eten gekookt. We zijn, ja, sommigen van ons die zijn daar ook nog wel een beetje misselijk van geworden. <lacht> ah, <lacht> maar ja. maar uh, in ieder geval... het. het uh, en het was een merkwaardig middelmoesje. Alleen ze zaten in hele arme stukken van, van New mexico En, en uh, ja, er te maken. En die verkochten ze dan in Santa Fe. En uh, uh, ja, En toen ben ik nog op de tv geweest. Ik ben, oh ja. Uh, ja, dat was wel grappig. Er was een, een groep uh, reporters van Channel 7. Die filmden die regendansen. En uh, toen werd ik op de schouder getikt. getikt van of ik... Nou, uh, oh, you look foreign. Nou, oké. Okay. Uh, mee naar een stukje schaduw. En uh, nou, toen heb ik wat dingen gezegd en zo. Toen heb ik ook onder andere gezegd... en dat was blijkbaar controversieel... van nou, uh, waarom bent u hier? Nou ja, met familie uh, en um, oké. Okay. Uh, en ik, ik, toen zei ik ook zo van... ik wil ook wel eens een indiaan zien. Een echte indiaan zien. Want ik denk niet dat ze allemaal zo achterlijk zijn... als in de films van John Wayne. Uh, zei ik, en uh, dat hebben ze later op het journaal... Uh, toen ze dat laten zien op, de, op de tv uh, lieten zien op de tv, hebben ze dat eruit geknipt. Want het was, uh, ja, dat zei de journalist ook al, het was controversial, dat hoorde ik niet te zeggen. Nee, nee, nee. Uh, ik ga even naar, naar Serviemers met jou wel bevinden, Anne. heeft uh, ja. Anne zegt, uh, ik zag een soort mengelmoesje, tussen aan de ene kant het katholicisme, aan de andere kant uh, de Indiaanse cultuur. Is er veel vermenging in de Verenigde Staten en in Canada? Zijn die culturen uh, elkaar aan het opzoeken, als het ware? Ja, dus ook dat verschilt wel van gebied tot gebied. Uh, we hadden bijvoorbeeld eerder over Minneapolis. Daar wonen heel veel Indianen, honderdduizenden Indianen in de stad. Daar is natuurlijk een speciale soort stadse indiaanse cultuur ontstaan. Dat ontwikkelt zich ook. Uh, en in deze, deze Pueblos, New mexico ben ik zelf ook geweest. Dat Een tijdje is dat onderdeel geweest van, van Mexico zelf. Dus daar kwam de Spaanse invloed, de Spaanse katholieke invloed. En natuurlijk heeft hij ook zijn, zijn sporen achtergelaten. Ja, ja. Dat, dat, dat kon je duidelijk zien, ja. Ja. Ja. Maar het was aandoenlijk om te zien dat ze voor, voor honderden mensen uh, de hele dag eten kookten. En dat je dan met die. Je werd gewoon meegetroond naar die, naar die huizen. En je kon daar dan eten. Als de raindances waren afgelopen, dan ging je met die mensen mee. En dan zag je dus hoe hun huizen er aan de binnenkant uitzagen. En huizen, soms hartstikke oud. Van bijna duizend jaar, sommige van die huizen. Hmm. Dat ja. re realiseerden wij ons ook niet. Dus je zag wel die rijke cultuur. Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Maar dit is ook wel weer zo'n voorbeeld van een indianenvolk... dat, dat uh, inkomsten haalt door, door toeristen diensten aan te bieden, zo ja, te horen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ja, ik, zou, ik zou zeggen, eigenlijk is dat een hele mooie combinatie... want ze kunnen daarmee hun eigen tradities levend houden. Ja. Uh, en ja, waarom zou je dat niet af en toe delen met uh, geïnteresseerde bezoekers? Lijkt ja. Mij ja, ja. ja, want Elke keer als er een nieuwe stam kwam die ging dansen... Uh, dan moest je uh, een nieuwe uh, license uh, kopen om foto's te maken. En oh ja, nou, dat hebben ze handig aangepakt, ja, moet ik zeggen. Lange, ja, en dan had je allemaal kleurtjes van, van papier en armbandjes of zo. Mm -hmm. en dan moest je bewijzen dat je foto's mocht maken van die raindances... Mm -hmm. uh, als je een bepaalde kleur om je arm had. Dat was wel mm -hmm. grappig. Er zijn overigens wel verschillende gradaties ook al in. Er zijn, ik ben ook wel eens geest bij de in, in Montana bij de, de Prairie-Indianen... de Crow en de Sioux wonen, de Lakota's. Ja. Uh, en daar heb je een zondendans. Yeah. Uh, die vindt plaats dus rondom 21 juni, de langste dag. Yeah. Uh, en dat is voor die, voor die indiaan zo heilig... dat ze daar geen buitenlandse bezoekers bij hebben. Nee, dus nee, ik ben nee. daar zelf ook naartoe gegaan. En dan mocht ik tot een bepaald moment komen. En ik heb er ook erg veel eten, <lacht> lekker eten gekregen van ze. Yeah, yeah, maar okay. bij die ceremonie zelf uh, kon ik ook niet bij zijn. Want dat is dan echt wel, echt wel een, een heilige gebeurtenis voor ze. Ja, ja dan, yeah. dan worden to uh, toeristen niet gedoogd. Dan willen ze onder elkaar zijn, omdat het zo belangrijk voor ze is. Precies, ja. Ja, het op een gegeven moment ook om, uh, nou, om enkele honderden mensen. En meer mochten er ook niet bij. Dat nee. Anne, oh, nee. ik bedank je voor o, je reactie. Okay. En voor je verhaal. Dank je wel. Oké, okay, dank je. En een goede nacht nog. wel. Dan een mailtje van Maarten van Riemsdijk. Uh, die zegt, ik heb een boekje en dat heet Hoe kun je lucht bezitten? Dat is een boekje van een Indiaans opperhoofd, Seattle heet hij, van de Indiaanse Dwamish-stam. Uh, hij richtte zich met deze woorden in 1854 tot de blanke regering van Amerika. Deze regering had zich tot doel gesteld om verdragen met de Indianen af te sluiten. De ondertekening van een uh, dergelijk verdrag vond plaats in januari 1955 in Port Elliot. En de gehele toespraak van het opperhoofd beschrijft het enorme gevoel van verbondenheid van de Indiaanse gemeenschap met de aarde... en alles wat daarop leeft. Daarnaast stelt de toespraak het gedrag van de westerse mens aan de kaak... die de harmonie in de natuur verstoort. Dat lees je vaker. Wat de, herst, wat de westerse mens als vooruitgang, als ontwikkeling ziet door eh, gebieden, eh, even kijken hoor, wildernis in onze ogen... te ontsluiten en daarna te ontginnen... wordt door de oorspronkelijke bewoners ervaren... als het vernielen van de omgeving. Ik heb het boekje en ik vond het erg indrukwekkend. Ken je het boekje ook dat Maarten van Riemstijk hier eh, aanhaalt? Het is dus een van mijn favoriete uitspraken. Het is echt een schitterend, uh, schitterende speech eigenlijk uit van, die, van, die, uh, van het oproofd uh, Ja, de, Hoe kun je de lucht bezitten... Hij, uh, er, er komt een commissie naar, naar, zijn, naar zijn gebied toe en zegt... wij willen dat uh, uh, overnemen, we willen het kopen, we betalen ervoor. En dan, dan, dan zegt hij dat, hoe kun je het lucht bezitten? Hoe kun je het kabbelen van een beekje, het ruisen van de bomen... het, uh, het tweeten van een vogel, hoe kun je dat bezitten? Wij gaan het niet verkopen, want we, wij bezitten het ook niet... Om het is, het is, het is hier niets te verkopen. Het is een voorrecht om hier te wonen. Uh, en, en dat gaan we dus niet weggeven, niet, niet bezitten. En dat raakt precies, denk ik, aan de essentie van, van hoe de Indianen omgaan met hun omgeving en, en hoe wij daarmee omgaan als, als Westelingen. Ja. Mevrouw aan te raden, ja, aan te raden, ik noem de titel nog een keer: Hoe kun je lucht bezitten van het Indiaanse opperhoofd Seattle. Uh, mevrouw Pilaar, nacht. Ja, ja goedenavond. Wat zijn uw ervaringen met indianen? Bent u ja. wel eens op bezoek geweest in een Indianenreservaat, ja, bijvoorbeeld? Ja, ik ben wel in Canada een geweest. Maar ik uh, weet er veel meer van uh, doordat mijn moeder groot geworden is tussen de indianen. Oh ja? En haar, haar vader was, uh, is een naturalized Canadian geworden. Hij kwam uit Amsterdam en is getrouwd in Winnipeg met een uh, Canadeesje. Die uh, het Boston Conservatory had gedaan. Mijn grootvader godva was ook absoluut geen boer. Maar hij, had, uh, hij is ook teruggegaan om te vechten in 1418. En daarna en heeft hij van het gouvernement land gekregen. Heel hoog in het noorden. Om uh, bij Little, bij, tussen de Cree-Indians. And, and en hij is geworden Justice of the Peace. En wat is dat, In Justice de, of territory. the Peace? Tussen, uh, dat is een vrede, vredesrechter. Als, ja, ik, heb nooit, ik heb niet geweten wat dat eigenlijk inhield. Mm -hmm. Ik weet alleen dat hij dat was. En dat hij heel goed op kon schieten met de Indianen. En dat hij... Uh, dat hij echt gewaardeerd werd door hen. Mm -hmm. En zij hebben heel veel geleerd van deze Indianen. Hoe ze typisch moesten bouwen. Want zij woonden rondom hen, uh, waar zij woonden. Zij hebben een, een log cabin gebouwd. Ten slotte, eerst hebben ze in een schuurtje gewoond, geloof ik. Ja. Maar tegelijkertijd was het heel koud. Dus de Indianen hebben hun ook geleerd hoe ze uh, van uh, uh, buffalo-huid dekens konden maken en ook de konijnen, dat was een Konijnenpest. En hoe ze vallen moesten zetten en of, het, was een heel, <laughs> het was een heel ja, een ondernemend leven. Ja, en dat, ja, dat dus met die, met die Konijnenvellen werden dan uh, dekens gemaakt. Rabbit Robes. En uh, uh, zij dat leerde zij ook weer van de Indianen. Maar wat een fascinerende ja. familiegeschiedenis, mevrouw ja, Pila. Mijn, mijn, en zij zijn toen daarheen gegaan in de eerste trein uh, die daar uh, ging lopen, de eerste railway track. Mm -hmm. En mijn godmoeder heeft toen nog haar vleugel, haar grand piano meegenomen. En in die, die trein? Speelde, die speelde in de katholieke uh, post, waar een, een mission post was. Voor, voor, op zondag speelde ze, of zondag, ik weet niet, maar in ieder geval speelde zij uh, in de diensten. Mm -hmm. En uh, toen heeft haar, toen heeft, ze, ik geloof dat in Nederland ze helemaal niet begrepen wat daar aan de gang was. En toen was het gekke dat zij hadden pakken gekregen met kleding erin. En in die kleding zaten zwarte smokings. En die hebben de Indianen aangedaan, die vonden ze prachtig. <laughs> En toen heeft, op een gegeven ogenblik kwam ook en er was ook een rockkostuum in kwam dus die op een hof die kwam naar mijn, mijn grootmoeder en zei Clara, alsjeblieft wil je die die, die die die lange tails die staarten van die van die rock afknippen, Want ik blijf hangen aan de haken, aan de hekken. <laughs> Mag ik even naar, naar Serviemers, mevrouw Pila? Want u vertelt dat het eigenlijk uh, een, een heel goed samenleven was daar, hè? Tussen uw grootouders en die Indianen Dat ze elkaar hielpen, dat ze uh, ook plezier met elkaar hadden zo te horen. Ja, dat ging goed. Dat ging uh, goed. En ze hebben ook... Mijn, mijn moeder was een ongelooflijk goede paardrijdster. en zij. Ja. Hadden op 1 juni altijd, 1 juli hadden ze dan Dominion Day. En uh, dan werden ze dus ook met de Indianen uh, paardgereden gereden en, en wedstrijden gedaan. Yeah. Zij zat yeah. tussen de Cree Indians. En later heeft mijn vader ons uh, hier in Den Haag heel veel voorgelezen uit Longfellow. Jullie noemden net een boek. Maar Longfellow, en dat beschreef ook schitterend, die grote maïs. Uh, ja, die, die, die, die. Uh, Maisvelden uh, en waardoor die wind ruist, en dan hoe dat dan werd uh, uh, beschreven, hoe die Indianen dat ook uh, ja, uh, uh, tot zich n namen, die rust en die stilte. En dat, uh, dat, was een, dat was een heel mooi, mooie. Mooie schrijven. Ja, mooie ja, aanraden, ja, dat boek. Ja. Uh, Serv, dat verhaal dat mevrouw Pilar vertelt over, over he, uh, Nederlandse uh, immigranten... die komen wonen op Indiaanse terreinen, hmm. dat dat eigenlijk heel goed samen gaat. Is dat herkenbaar of is dat eerder uitzonderlijk? Ja, gelukkig maar dat dit gebeurt. Kijk, over het algemeen uh, gaan de contacten in, in Noord-Amerika niet zo heel erg vlot. In ieder geval met de, de, de huidige bewoners. Uh, het belangrijkste klacht van de Indianen is uh, dat ze allerlei verdragen gesloten hebben, dat die allemaal gebroken worden. Mm -hmm. dat ze bijvoorbeeld rechten hebben op hun land. Dat ze uh, jachtrechten hebben, visrechten hebben. Die worden stuk voor stuk afgenomen. Er worden stukken land afgenomen waar, uh, waar op gemijnd wordt, waar delfstoffen worden gewonnen. Uh, en afval wordt gestort. Uh, er zijn een heleboel problemen met, met assimilatie. Uh, zeker in, uh, in de 20ste eeuw, begin van de 20ste eeuw, werden Indianen gedwongen om hun kleding af te leggen en hun en om zijn haar kort te knippen en, uh, en hun eigen taal niet meer te spreken. Dus het is dus, en dat gaat eigenlijk tot nu toe nog steeds door. Er zijn nog steeds protesten tegen, uh, tegen schending van landrechten bijvoorbeeld. Uh, dus er, er zit nog heel veel mis, kan Er kan heel veel verbeteren. Maar natuurlijk als dit soort contacten er zijn, is dat natuurlijk alleen maar mooi. Ja, een, een mooi verhaal mevrouw Pilar, was, dank u wel, wel daarvoor. Dit was, he, dit was behoorlijk lang geleden hoor. Ja, ja dat, dat begrijp was, ik. Begin 20ste 19, eeuw 18. hoor. Ja, 1918. Ja. Maar uh, Serf zijn het ook. Uh, uh, eigenlijk, die problemen die, die zijn er al vanaf het begin van de 20ste eeuw. En dat dan juist uh, uw familie uh, uh, de gunstige uitzondering is. Althans, dat als dat een van de gunstige uitzonderingen is. Dat is natuurlijk uh, mooi om te weten. Mijn godvader heette uh, Wabostamonia. Moania. Man with the White Moustache. The Man with the with White Moustache. <laughs> mevrouw yeah. Pilaar, dank ja, okay. u wel voor uw verhalen ja, over de nou, Man with uh, the even White Moustache. Even, even vertellen, ja. Ja, daar ja, ben ja. ik heel blij mee. Dank okay. u wel voor het bellen. Dag, ja. mevrouw Pilaar. Joker, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik heb niet zoveel te vertellen als die mevrouw voor mij. Maar misschien wil je wat vragen. Uh, nou ja, mijn, uh, mijn zus is, uh, uh, heeft altijd in Vancouver gewoond. En dat is jarenlang lerares aan de Fraser University. En de helft van de leerlingen daar, dat waren wat jullie dan noemen, Indianen. Mm -hmm. He, het is een beetje vreemd dat we over Indianen praten. Waarom? Als het gaat over mensen van Peru tot hoog in Canada. Want het zijn natuurlijk allemaal verschillende... Standaard. Ja, Servi, is dat vreemd dat we uh, het allemaal over... Het is een over... een Nederlandse gewoonte om, geloof ik, om alles Indianen te noemen. Ik ga het even aan Servi, mag ze voorleggen? Nou, dit is een heel terecht punt van, van, van, van deze luisteraar. Kijk, de Indianen is, is natuurlijk het, het hele begrip, zoals je het hebt over de Europeanen of misschien ook de Afrikanen. Uh, binnen de Indianen heb je allerlei volken, dus niet stammen, maar volken. Ja, zoals ja. je de, de Mohawks hebt en zoals mm -hmm. je de... De, de Souve Lakota's heb. En daaronder vallen weer stammen. Ja. Uh, dus het is een hele structuur. Je kan natuurlijk niet in die zin, dat klopt helemaal... niet praten over de Indiaan. Omdat mm -hmm. er natuurlijk uh, verschillende culturen zijn. Uh, totaal verschillende talen. Van, ja. ja, want ik was een keer in een van die grote tuinen... op Vancouver Island. En er waren twee lieve Engelse dametjes. En die begonnen te keren tegen een paar uh, mannen... die daar aan het werk waren van... Oh, you are real Indians. En toen zeiden ze gelijk een beetje bozig... We are not Indians. Indians live in India. Hmm. We are Inuit people. Ja, en die noemen wij dan weer Eskimo's, hè, voor het gemak. Inuit ja, people. Inuiten ja, Inuit, dat omvat ook Eskimo's. Ja, dus heel Noord-Canada eigenlijk. Ja, dus die, die, ja. die... Inuit is de naam voor Eskimo's. Maar en dus in ieder geval moet voor Indians uitgemaakt worden. Ja, in Canada zelf gebruiken ze heel vaak het begrip First Nations... Uh, yeah. En in, uh, in de Verenigde Staten vaak dus Native Americans. Ja. Native Americans, ja precies. En oh. in Amerika is het zo dat je Afro-Americans, Asian Americans... en we are the Caucasian. En mm -hmm. ja. uh, de Native Americans. Uh, ja, Indian Americans. Ja, over de terminologie. joker, dankjewel voor het bellen. Ja, en want ik om... wil even nog iets anders zeggen. Ja, heel kort, of Joke. De, of de... Uh, reservaten, ja. daar verrijst het ene casino naar het andere. Een paar jaar geleden waren we in Cherokee, in North Carolina. Ja. En uh, in de reservaten wordt op het ogenblik geld als water verdiend met casinos. Want ja, dat vertelde in de eigen reservaten kunnen ze dat rustig neerzetten. Ja, dat vertelde Servierma's eerder vannacht inderdaad... dat uh, ja. uh, casinos een rijke inkomstenbron ja. zijn voor de Indianen. Ja, Joke, even, da dank voor het bellen, naar In ik ga Vancouver aan... is het zo dat de hele grondgebied van Vancouver... is eigenlijk Indianengrondgebied. Is dat zo, uh, Servie? Ja? Vancouver betaalt huur... Aan de Indianen die daar wonen. Oh, is dat zo, chef? Ken je dat verhaal? Ik, ik ken niet speciaal van Vancouver, maar dat ik voor heel veel gebieden geld dat, ja. Maar dat er huur ja. wordt betaald aan de Indianen? Ja, er wordt huur voor betaald aan oh. de Indianenstammen die daar leven. Oh. die, nou, die dat, leven daarvan. Nee, dus de, de, van de huur leven ze die de van stad de van, uh, betaald, van Vancouver betaalt... omdat zij eigenlijk het Indiaanse gebied huur. Ken je dat verhaal, chef? Ja, Vancouver is natuurlijk ook gesticht door de Nederlanders, hè? De, Het komt van Koeverden. Ja. Van is, ah, ja. Dus, dus ook daar hebben we uh, onze spoor achtergelaten. Ja. Joke, ik, ik ga je, Joke, ik ga je onderbreken. Want er zijn meer bellen die wil ik ook het okay. woord laten. Dank je wel voor je bijdrage. Ja, toch. Goedenacht nog. Peter, goedenacht. Uh, goedenavond. Welke vraag heb jij aan Serviemers... of welke eigen ervaring heb jij met indianen? Uh, ik ik ben in vermond met een uh, eigen ervaring. Ja. Dat is dat ik uh, nu gedurende een jaar of twintig uh, een... Uh, als medicijnman uh, opgeleide native ken die uh, hier in Nederland woont. En we hebben een uh, vriendschappelijke relatie. En in de loop der tijd heeft hij uh, zo uh, terloops allerlei dingen over zijn uh, cultuur verteld. En uh, zodoende heb ik een beetje in een uh, inkijk gekregen in, uh, in die cultuur. En uh, daardoor heb ik ook een uh, bepaald... Uh, ...respect ervoor uh, gekregen en uh, vind ik het heel erg boeiend om uh, ja, de verschillen te zien tussen de westerse cultuur en zijn cultuur. En ik moet zeggen dat mijn uh, voorkeur uitgaat naar de native cultuur, ook uh, omdat ik er gewoon uh, intrinsiek veel meer wijsheid in vind zitten dan uh, in de westerse cultuur. Ja, Jij zegt dat de, de native cultuur heeft meer wijsheid heeft. Dat is vanaf al eerder uh, voorbij gekomen, dat mensen dat zo ervaren. Um, is het zo dat we eigenlijk niet weten wat we missen, serviemers, als we die Indiaanse cultuur niet goed kennen? Ja, ik geloof dat, dat in heel veel culturen wijsheid zit. Uh, dus in meerdere culturen valt natuurlijk wijsheid op te halen. Uh, ik denk dat wat speciaal uh, van, van veel Indiaanse cultuur te leren valt. Uh, is wat ik eerder gezegd heb, de, de, de band met de, met de omgeving, de band met de natuur. Uh, de, band, de, de, de gelijkheid die je hebt met, uh, met je omgeving. En dat missen wij natuurlijk al vaak. Natuurlijk is de westerse maatschappij erg gericht op vooruitgang... en, en steeds maar weer een stap verder. En, mm -hmm. en we moeten steeds meer gebruiken. En waar kunnen we nog meer delfstoffen krijgen? En om af en toe een pas op de plaats te maken... en te kijken uh, wat je relatie is met de omgeving... om die in balans te brengen, dat lijkt me heel belangrijk. Dat kunnen we zeker leren van de Indiaanse cultuur. Ja, Peter, wat heb jij nog meer geleerd van de Indiaanse cultuur? En, ja, ik kan daar wel uh, op aansluiten, omdat. Uh, in zijn algemeenheid. Uh, mij is opgevallen dat. Uh, uh, laten we zeggen, hij. Uh, alles in de wereld beschouwt als uh, een netwerk. En dat heeft. Uh, allerlei consequenties. Dus. Uh, een van de dingen is bijvoorbeeld. dat alles wat je in het netwerk stuurt. kan op enig moment bij je terugkomen. Dus dat geldt, uh, laten we zeggen, voor roddelen, maar net zo goed voor het uh, vervuilen van de bodem. Uh, dat uh, relationele aspect, dat uh, betekent ook dat hij nooit zal praten over uh, dingen in absolute zin, hè, van uh, dat is een... Uh, een psychotisch iemand of dat is een, uh, nou ja, noem maar op zoals wij in het Westen overal etiketten opplakken. Mm -hmm. Maar um, hij zal het altijd uh, relationeel zien. Dus uh, dat is een persoon die veel behoefte heeft aan uh, dit of dat. En uh, dat, dat heeft hij uh, uh, niet gekregen in zijn leven. Of uh, nou ja, uh, het, het het is dus uh, daardoor niet mogelijk om uh, personen te isoleren bijvoorbeeld en hun, uh, hun moeilijkheden of hun situatie ook uh, te isoleren. Het nee. uh, slaat dus altijd op jezelf terug van ja, wat, wat heb ik dus uh, uh, nagelaten of niet gedaan om, uh, om die persoon uh, een plek te geven in de kring. Dat ja. is ook ja. een heel... Uh, Belangrijk begrip. Ja, wijsheid van een Indiaanse medicijnman in Nederland. Vriend van jou, Peter. Uh, ik wil nog kort tenslotte slotte van je weten. Voelt hij zich thuis in Nederland? Um, hij heeft, uh, laten we zeggen... de nodige moeite om... Uh, ja, om, om zich te verhouden tot, uh, tot de westerse samenleving. En uh, we hebben daar laatst eens... Uh, overgesproken en dan krijg je dus weer een relationeel antwoord in de zin van mm. uh, ja, als je volledig jezelf bent, dan word je niet geaccepteerd door de groep. Mm -hmm. En als je je uh, volledig uh, uh, conformeert, dan verlies je je, je eigenheid, je dromen, je, uh, dat wat je gaande houdt in het leven. En dat andere uiterste is dus ook niet uh, te verkiezen. Nee, dus um, hij pendelt tussen die twee polen, als het ware. Ja, hij heeft niet in een, uh, een 100-0 of een 0-100 verhouding, maar meer van... Uh, hij zei dat het schuif bij hem op, uh, op 7% stond. Dus ja, uh, ja. 7% eigenheid en uh, 93% uh, ja, toch, conformeren. Uh, conformeren, ja. Peter, dank voor je verhaal. En dank dat je de wijsheden van jouw Indiaanse vriend met ons wilde delen. Peter, dank voor het ja. bellen. Okay. Jij zit je dus ook in voor die Indianen. En zo te horen uh, terecht als het gaat om hun wijsheid. En, en, en de manier waarop ze in het uh, leven staan. Um, je zei al. Uh, je concrete doel is dat uh, de paspoorten van de Indianen in uh, de Verenigde Staten. van de Irokese indianen dan toch in ieder geval weer geaccepteerd worden in Nederland. Ja. En belofte maakt schuld. We hadden het over een stappenplan. <laughs> wat je uh, ontwikkelt uh, op dit moment. Samen met uh, leden van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid met wie je gisteren bent gaan praten. Je hebt die open brief geschreven aan minister Timmermans. Wat worden nu concreet je stappen om dat doel te bereiken... voordat dit feestjaar 2013 voorbij is? Uh, het ultieme doel zou zijn als inderdaad uh, Nederland aandacht geeft... aan uh, die 400 jaar relatie en de paspoorten erkent... Uh, Moet de koningin uh, uh, uh, een van de leiders van de Iroquese gemeenschap uh, ontvangen? Net zoals uh, Poetin ontvangt in verband met 400 jaar Nederland-Rusland? Ja. Of misschien de koning dan? Uh, de koning mag ook. Als, ja. het, als, als het maar ergens dit jaar is. Ja. Uh, dat, zou, ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Uh, stap 1 is uh, dat uh, ik samen met de uh, Tweede Kamer ga kijken... Van, uh, wat zijn precies de consequenties? Uh, wat kan en wat kan niet? Uh, hoe... Uh, we vangen andere landen die uh, de Irokezen op. En hoe zouden wij dat moeten doen? Dat is stap 1. En stap twee is natuurlijk om te kijken of daar verder politieke steun voor is. Want uiteindelijk blijft het een politieke keuze. Gaan wij uh, uh, ja, het verdrag uit, uh, uit 1613 honoreren Of zeggen we nou, we zijn nu weer een stap verder en we vergeten het maar. Dat blijft uiteindelijk een politieke keuze. Want hoe staat Nederland erin? En ik hoop natuurlijk dat we genoeg steun kunnen verzamelen... Om uh, daadwerkelijk invulling aan te geven. Ja, jij vond gisteren uh, gehoord bij Tweede Kamerlid bonus, is zijn naam hè, van ja, de Partij van, van de van Arbeid. Ja. Uh, gaat zij nu, denk je, die politieke steun polsen in de komende tijd? Ja, we gaan er samen naar kijken. Ja, zeker. En hoe uh, enthousiast is zij? Zij zeggen of enthousiast. Of hoe optimistisch is ze, laat ik dat zo stellen? Nou, ik, ik, daar noemde ik die stappen. We moeten eerst kijken wat zijn precies de consequenties ervan. Uh, natuurlijk. Uh, waar we het eerder over spraken op het moment dat Nederland zo'n paspoort accepteert... wat ze overigens eerder gedaan hebben, kan het misschien een, een, een boodschap zijn? En, en wat is die boodschap precies? Wat zijn de consequenties ervan? Ik vind het heel goed dat we daar met z'n allen heel goed naar kijken... want ik ondersteun deze zaak zeker, maar ook op een hele realistische manier. Uh, nou, die, die stap nemen we eerst en vervolgens hopelijk uh, uh, komen we tot een, uh, een bredere politieke steun hiervoor. Uh, in welke hoek verwacht je politieke steun? M mensen die wat, uh, wat breder denken en de uh, verantwoordelijkheid nemen. Dan ja, noemen ze een concrete uh, richting. Want kijk, dit kabinet heeft gezegd. Uh, prioriteit in het buitenlands beleid uh, wordt weer mensenrechten. Dat doet vermoeden dat met name Partij van de Arbeid en VVD. dit zullen ondersteunen. Zeker. zeker. Misschien niet het idee van het paspoort. Hè? Want dat is natuurlijk een, een volkenrechtelijke kwestie. Die, die misschien wat ingewikkelder ligt. Maar de aandacht voor de Indianen. het, het waarderen van, van de uh, 400 jaar oude contacten. Ja. Is dat, jullie, is dat de politieke richting waar jullie eerst gaan zoeken? zeker de coalitie? In, de, in de afgelopen uh, periode was het alleen maar economische diplomatie in het buitenlandbeleid. Dat is dus ook heel erg belangrijk. Maar mensenrechten is nu met dit kabinet ook weer een prioriteit geworden in het beleid. Ik vind het zelf eigenlijk leuk dat je ziet dat het verdrag toen de tijd gesloten is. Juist als economische diplomatie. wilde handelde dus daar werd een mm -hmm. uh, bondgenootschap gesloten. En nu is het uh, inmiddels niet meer uh, van, van, van economisch belang. Maar zit je in de hoek van de mensenrechten. Ook wel... Uh, het nakomen van je principes in het volkrecht in en internationaal recht... Nederland is uiteindelijk ondertekenaar van de universele verklaring... voor de rechten van de inheemse bevolkingen. Dus uh, zeker vanuit dat perspectief zou je daar nu veel meer bij aandacht aan moeten besteden. Maar en vind wat je wat ook wel dat met name de coalitiepartners, Partij van de Arbeid en VVD... nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen als dit breder. een van de uitgangspunten ik denk, ik denk, echt, is voor het buitenlands ik, beleid? Ik, ik denk echt breder. Ik denk echt dat, dat eigenlijk de meeste partijen in de Tweede Kamer, als ze dit weten, als ze dit horen... Uh, daar uh, gevolgen aan zullen geven. En natuurlijk is het minister Timmans die de eerste is... die er iets over kan zeggen. Ja, dus je wacht op antwoord. Als hij nou over een paar weken nog niet geantwoord heeft... want die brief heb je een paar weken geleden geplaatst in de Volkskrant. Ja. Nog geen antwoord gekregen. Op welke manier kun je hem dan onder druk zetten... om alsnog antwoord te geven? Nou, dan zou ik weer contact met opnemen. Of zet je dan mevrouw Bonus in? Uh, allebei. Een partijgenoot ten slotte. Ja. Ja. Jij laat niet na om, om wat dat betreft die aandacht uh, te vragen... voor de Indianen, voor de Indiaanse zaak. In, met name Noord-Amerika dan in jouw geval. Stel nou dat de uitkomst is dat er veel aandacht komt. Dat, dat er wellicht uh, een officiële viering komt... van, van uh, het 400-jarige bestaan van dit verdrag. Maar dat het paspoort niet geaccepteerd wordt. Is het dan een mislukte missie voor je? Ja. ja ik denk dat het paspoort er toch het meest concrete uiting is... Uh, van uh, de relatie die we met het volk hebben en van hun zelfbeschikking. Uh, voor hen is het essentieel en dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ik vind dat we daar juist je stap moeten nemen. Dus dat is uiteindelijk je doel? Dat is uiteindelijk het doel, ja, zeker. En, en daar heb je nog 11 maanden voor. <laughs> we, gaan, we gaan er nog even voor. En ik vind het goed om het hier over te praten. Nou, het is in de volksland geweest. En ik denk dat, uh, dat we, uh, in die zin probeer ik ook die druk op te bouwen, de lobby te voeren. En ik hoor op een heleboel plekken mensen die het daarmee eens zijn... die het een interessant onderwerp vinden. Uh, dus ik hoop dat we zo verder gaan belofte ingelost. Het stappenplan van Servimas. Ehm ja. uh, Eens even kijken. Ja, laten we ook Indiaanse muziek laten horen. Er wordt zoveel gebeld, zoveel gemaild en getwitterd dat we, dat we het u makkelijk zonder muziek zouden kunnen vullen. Maar je hebt zoveel meegenomen dat ik in ieder geval één nummer wil laten horen. Een nummer van Floyd Red Crow Westerman. Wie is dat? Uh, dat is een, uh, een uh, actievoerder voor uh, Indiaanse rechten. En tegelijkertijd ook een uh, muzikant. En, uh, begon ooit als uh, countryzanger, maar op een gegeven moment steeds meer uh, op het uh, spoor gekomen van, uh, van uh, uh, ja, het opkomen van Indiaanse rechten. Hij is ook beroemd geworden dat hij. Uh, een hoofdrol speelde in de film Dances with Wolves. Mm -hmm. Hij was daar het opperhoofd van de, de oglala stam die daar uh, die, figureerde. Uh, en hij is ook wel eens in Nederland geweest om zijn uh, muziek te spelen. Dus hij uh, vindt een combinatie van, van country-achtige muziek... met traditionele Indiaanse muziek... en sowieso met de boodschap voor het opkomen van Indiaanse rechten. Dit is een lied van Floyd Red Crow Westerman. Just another holy man. There was a man named Mahatma Gandhi. Would not bow down, he would not bite He knew the deal was down and dirty Nothing wrong could make it right away But he knew his duty and the price he had to pay Just another holy man Dared to be a friend My God, they killed him Another man from Atlanta, Georgia Name of Martin Luther King Shook the land like rolling thunder Made the bell of freedom ring that day But his dream of beauty, that they could not burn away Just another holy man Who dared to be a friend By God they killed him Another man called Christ Almighty The only one called Jesus Christ He healed the lame and fed the hungry For his love they took his life away On the road to glory where the story never ends Just another holy man Dare to be a friend My God, they killed him There is a place called South Dakota It's the home of Sitting Bull He was branded a redskin savvy When he tried to defend his land that day But his dream of beauty That they could not burn away Just another holy man dared to be a friend I got the killed him. Sing the song of Mahatma Gandhi Zing of Martin Luther King. Zing a song of Christ Almighty. Zing a song of Sitting bold Floyd Red's Crow Westerman, Just Another Holy Man. Meegenomen door Serf Wiemers, mijn gast vannacht in... Casa Luna, nog een kleine zeven minuten. Dus als u nog vragen heeft, grijp uw kans. Bel naar 0800 1121. Er komt een vraag binnen van Peter van Vliet. En die zegt dat verdrag eh, dat, eh, is in 1993 eh, wellicht... Ja, heeft het ten grondslag gelegen aan die uitspraak van de Raad van State? Dat de Indianen op hun eigen paspoort toegelaten moesten worden. Nu wordt het verdrag weer aangehaald. als, als een motivatie waarom dat zo zou moeten zijn. Maar is dat verdrag ook al eerder uh, aangehaald. Om, om, om op de een of andere manier die relatie tussen Nederland en die Indianen te herdefiniëren? Ja, zeker. Zeker in de, in de jaren 20 van de, van de, van de 20e eeuw. Dus in 1922 was er een conflict. Tussen de Irokezen en, uh, en Canada. Dus de Canadese troepen uh, wilden het gebied van de, van de Irokezen binnenkomen. Uh, hun opperhoofd uh, Descailles heeft toen Nederland benaderd. Die is toen naar Washington gegaan, naar de Nederlandse ambassade. Ontvangen door de, de ambassadeur van Nederland op dat ogenblik. En deskai heeft gezegd: uh, uh, Wij worden bedreigd. Uh, en hij deed een beroep op het vriendschapsverdrag. Uit 1613. Ja uit 1613, en uh, toen zat Nederland een beetje daarmee in de maag... van ja, het was al lang geleden, wat moeten we er eigenlijk precies mee? Misschien is het ongeveer dezelfde situatie als waar we nu ja, in zitten. Ja, ja. De Nederlandse politiek of de diplomatie wist niet precies... hoe dat uh, behandeld moest worden. Maar uiteindelijk heeft Nederland het toch ingebracht in de Veiligheidsraad. Dat was ook het verzoek van Opperhoofd de des Kahe... om het uh, in te brengen in de Veiligheidsraad. Op dat ogenblik de Veiligheidsraad van de Volkenbond uh, in Genève... Dus Nederland heeft de petitie van de Irokezen de ingebracht in de, in de Veiligheidsraad. Uh, stuitte daarop ontzettende weerstand van Canada en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk. Op dat ogenblik was Canada ook een dominion van het Verenigd Koninkrijk, van Engeland. En Engeland heeft dus ge ge geblokkeerd. te zeggen: ja, ik wil niet hierover praten in de Veiligheidsraad. Maar Nederland heeft toen wel zijn verantwoordelijkheid. Dus ja, hij heeft dat gedaan. Zonder, zonder daarbij overigens partij te kiezen. Want Nederland had natuurlijk een hele goede banden met Engeland en met Canada. Dus Nederland heeft geen partij gekozen, maar wel gezegd oké, okay, wij, wij nemen die verantwoordelijkheid... en wij dienen de petitie in, in de Veiligheidsraad. Dus een bewijs dat dat, dat verdrag uh, uh, geen loze letter is? Nee, zeker voor de Irokezen. Die, uh, die, die vertrouwen daar nog steeds op. En nogmaals, we hebben daar als Nederland ook wel vaker naar gehandeld. Ja. Ja. Eens even kijken. Een mailtje van Frits van Riel. Frits schrijft, in 1985 was ik drie maanden aan de Canadese westkust... voor familiebezoek. Ik kwam onder de indruk van de rijke cultuur van de West Coast-Indianen... in het Provincial Museum in Victoria, B.C. en in het UBC Museum of Anthropology in Vancouver. De totempalen en longhouses en andere kunstvoorwerpen... vond ik erg bijzonder. In een klein museum op een klein eilandje tussen Vancouver Island... en het vasteland, Quadra Island kocht ik een rijk geïllustreerd boek over de kunst van de Westkust-Indianen. En dit boek kijk ik, uh, bekijk ik altijd nog met veel plezier. Daar staan veel voorwerpen in van de Salish, de Haida, de Chimshan en de Kwakiuti-stammen. Ja. Je hebt bent ook in Vancouver en omgeving geweest? Ja, ja zeker. Nou, wat dat betreft zijn die ervaringen van de luisteraars is natuurlijk fantastisch. Hierbij leren we eigenlijk al dat een Indiaan niet, niet in een tent leeft. Sorry, indianen leven vaak in de stad. Ja, niet natuurlijk. in de lichaam. Maar in, in dat gebied, in het, in het noordwesten. Uh, bouwden Indianen houten huizen. Daar komen ook de totempalen vandaan. Daar wonen ze niet in tenten, daar wonen ze in houten huizen. We hebben het net gehad over New Mexico, waar de Indianen in Pueblo's wonen. Een soort van lemen huizen. Uh -huh. Kleine st stenen huizen die, die opgebouwd zijn. Dus er zijn ook binnen Noord-Amerika al hele verschillende cultuurgroepen... met verschillende uh, tradities. Ja, dat geeft uh, dit verhaal ook weer duidelijk nou. aan. Spelt in Canada die kwestie trouwens ook van die paspoorten? Nou, de Irokezen wonen in een gebied dat uh, voor de helft in Canada ligt... en voor de helft in de Verenigde Staten. Dus uh, met Canada speelt datzelfde probleem, datzelfde uh, probleem. nog steeds. Ja. Uh, er zijn, uh, voor zover ik weet, geen andere uh, volkeren in Canada... die een paspoort gebruiken. Uh, er zijn door de indianen die we net genoemd hebben... zijn wel paspoort uitgegeven al gebruikt. Door de Shoshone's, die in het huidige Nevada wonen... zijn ook als uh, paspoorten gebruikt. Maar het zijn met name de Irokezen waar het het meeste speelt. Ja. Uh, we hebben nog twee minuten. Nog net tijd voor Henk. Henk, goeienacht. Ja, goedenavond. Met Henk Dekkers spreekt u. Welk verhaal wil jij vertellen, Henk? Nou ja, ik, uh, ik, heb, ik, ik draag zelf een, uh, een Indiaanse naam. Running Wolf, en die heb ik ooit gekregen van een Soe-Indiaan. En op de dag van vandaag, ik ben kunstschilder, sinier ik mijn schilderijen nog altijd met Henk Dekker's Running Wolf. Mm -hmm. En ik heb in 1992 een gedenkteken geplaatst voor de Noord- en Midden-Amerikaanse Indianen. Een levende boom met daarop tekst in, het, in Gemeente Velzen in het Park Bekenstein, wat nu van natuurmonument is. En daar zit een hele tekst op, en dat gaat dus over de Indianen, voor de Indianen en ook over de natuur waar uw gast over sprak. Ja, en wat staat denk, er op die boom? Dan moet ik het uit mijn hoofd doen, hè? Even kijken hoor. Uh, op 3 juni 1992 plant Henk uh, Dekkers, uh, kunstschilder, deze boom als eerbewijs aan de strijd van alle Noord- en Midden-Amerikaanse Indianen. voor 500 jaar landroof, moord en strijd. Zo hoopte hij, muidenaar, dat ieder die er leest zich verantwoordelijk gaat voelen. voor mensen, dieren, lucht, water en vissen. De indiaanse naam die Henk Dekkers gekregen heeft... van de Soe-Indianen luidt samen Tayenke, wat betekent rennende wolf, running wolf. En ik signeer mijn schilderijen nog altijd met uh, Henk Dekkers running wolf. Ja, ja. En, en die boom staat nog steeds in dat park ja, Bekenstein in Velzen. Ik. Ja, Henk... dat gedenkt. Dat gedenkteken ik, staan we nog steeds. Ja, Henk, dankjewel ja. voor het bellen. En uh, ja. als ik in de buurt ben, ga ik die bomen eens opzoeken. Dankjewel. Ja. Ja, okay. uh, nog snel een uh, mailtje van Arjen van den Akker. Die zegt... Paul Simon heeft ook een mooie cd gemaakt. De samenwerking met de Indianen. The Rhythm of the Saints. Ken je die, Serviemers? Uh, nee, ik ken hem niet. Nou, een, een laatste aanraad, aanrader van Arjen van den Akker. Serf, dankjewel dat je hier wilde zijn vannacht. Dankjewel dat je hier de zaak van de Indianen wilde komen bepleiten. Alle succes daarbij. En u, u bedank voor het bellen, voor het mailen en voor het twitteren. Morgen is Frank Kleeman te gast bij mijn collega Frank Dumos. Als directeur van Tulpfietsen vindt hij het een goed idee... om een kwotum in te stellen voor werknemers met een handicap. En als werkgever is hij daarmee een van de weinigen... die dat standpunt is toegedaan. Straks klinkt de nacht anders hier op Radio 1... dankzij VARA-collega Roel Koenigs. Heel veel plezier erbij. En wat ons betreft graag tot morgen. Goeiedag nog.